Wout met het NWS Journaal. Het kabinet aan de orde over vermindering van de werkdruk in het basisonderwijs. Voor het komende schooljaar krijgen de basisscholen 237 miljoen euro om extra leraren, klasseassistenten of conciërges aan te nemen. De scholen mogen zelf bepalen op welke manier ze de werkdruk aanpakken. Over de salarissen is nog geen akkoord bereikt. De aangekondigde estafette stakingen in het basisonderwijs zijn daarom nog niet van de baan. Bij geweld in een huis in Arnhem zijn drie mensen gewond geraakt. Even verderop, in een andere woning, werd even later een vierde gewonde ontdekt. Wat er is gebeurd wil de politie niet zeggen. Volgens omwonenden is er een steekpartij geweest. Ook wordt gemeld dat het zou gaan om een woningoverval op een ouder echtpaar. Alle vierde gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen is aangehouden. Aan de gemeenteraadsverkiezingen doen veel meer migrantenpartijen mee dan vier jaar geleden. Blijkt uit een rondgang van de NOS langs dertig gemeenten waar veel inwoners een migratieachtergrond hebben. In 2014 deden in die gemeenten nog acht migrantenlijsten mee. Nu zijn dat er 22. De helft van de groei is ook toe te schrijven aan DENK. Maar er zijn ook veel lokale partijen zoals een Turkse lijst in Rotterdam, een Surinaamse partij in Rijswijk en een multiculturele partij in Almere. Oud-tennisser Jan Siemerink gaat naar Ajax. Hij wordt de nieuwe teammanager van het eerste elftal. De 47-jarige Siemerink werkte de afgelopen jaren bij de Tennisbond. Op het hoogtepunt van zijn tenniscarrière in de jaren 90 was hij de nummer 14 van de wereld. Het weerland inwaarts kan lokaal wat lichte sneeuw vallen. Vannacht gaat de sneeuw over een regen of motregen bij temperaturen net boven nul. Lokaal kan het glad worden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 5 graden. Zondag vallen er winterse buien. Dit was het. NUF ZFM. Het verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er staat nog maar 100 kilometer file. Het gaat dus al snel de goede kant op. De meeste vertraging onder andere nog op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Tussen Bad Hoevedorp en de Oudekerk aan de Amstel nog een half uur oponthoudt. Op de A10 de ring van Amsterdam gebeurde een ongeluk bij Amsterdam Oud-Zuid. De weg is vrij, maar de vertraging vanaf Watergraafsmeer nog wel een half uur. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam ongeveer drie kwartier vertraging. Verder ook nog een kwartier oponthoudt op de a 2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 Een hele goede avond. Welkom terug bij Zandvoort. Draai door. We zijn er weer. Ja, bijna allemaal. Bijna allemaal. Roos er ook zo meteen. Ja, die eerste, maar hij was er niet en daarom kon ik even mijn dansje doen. Ja, maar toch, hè, Toch, je speelt vals. Je draait geen heel rondje. Kan ik nog even een heel rondje draaien? Ja, dat is. Daar gaat ie. Ja, geweldig. Helemaal top. Ja, is goed zo? Ja. Oké. Okay. Je mag weer door ik hoop dat ze het niet gezien hebben sorry voor, de on, voor het ongein ja dat geeft niet hoor dat mag wel hoor, helemaal niet erg en wat krijgt u nog in het laatste uur? het recept van de dag, het weer voor het komend weekend ja en een nieuwe het bezopen nummer ja maar dat, wat dat is, dat hoort u straks ja, gaan we straks allemaal uitleggen. Gaan we straks uitleggen wat dat precies is hij kijkt boos naar mij wel nee joh jawel, hij kijkt heel boos naar mij wel nee gewoon omheen kijken nou, ik moet, ik moet opschieten. opschieten. Nou, we gaan dan, uh, we gaan opschieten. We hebben een hoop te doen. Dus ik begin uh, gewoon met mijn eigen plaatje weer. Toch? Toch? Ja, toch. Ja, Daar gaan we. Daar komt hij. Weet je wat me nou Storlijn? Nou, als Ilse de Lange, want daar is het natuurlijk me van hè, I'm not so taf. Als Ilse de Lange samen met Little Kleine een plaatje gaan maken. Dat Waarom? Hangen. Nou, de grote en de kleine, we komen ze vandaan? Die ja, ja, precies. Ik had al zin, ja, zin, er zit iets onzinnigs achter. Ja. Hm? Ja. Ja. Hm. Ja, je gelijk. Niet, maar, maar, ja. ja. Het was het ook. Je had weer gelijk. Ja, ja. ja. ja. Nou, ga maar wat vertellen. Zal ik wat vertellen of doe jij het? Na nou, zoiets onzinnigs? Nee, ga jij maar. Oh. <laughs> oh. Nou, dit is niet onzinnig hoor, wat ik nu ga vertellen. Nee, het daarom zeg ik. Ik ga reclame maken voor een, een ZFM-programma. Dat doe ik elke keer. En uh, dat gaat over Zandvoort uh, live. Vanuit Goedemorgen Zandvoort. vanuit Live vanuit Hotel Hoogland. krijg je er geld voor? Ja. Oh, dat okay. vertel ik niet, maar het mag eigenlijk niet. Een mm. <laughs> programma voor uh, komende zaterdag. Om tien over tien komt uh, Max Verstappen... Pinksterweekend. Maar hij komt zelf niet hoor. Dan komt uh, Erik Weijers van Sikri Zandvoort. Om vijf voor half elf buurteam Zandvoort. Om tien over half elf... Ja, dan komt hij weer. De groene zusjes stellen zich voor. En toen begon Rood te lachen gisteren. Ja, D66 ik. Dat ik geen idee wie dit zijn. Ja, D66. Oh, toch. En, en om tien over elf krijgen we ook politiek. En dat is dan, uh, dan gaan ze reageren op de stelling. En dan komt er een stel en de stelling... Er komt een stemming die gaan reageren, dat is D66 en de Partij van de Arbeid. En om tien over half twaalf, sociaal Zandvoort wil gaan co-produceren. Nou, het is toch te gek. Ja. Gast, gastpresentator Joop Van Nes en Savannah Zandvoortse Krant. En de presentatie is Gerry Rutte en Ben Zonneveld. En de eindredactie is ook van Gerry Rutte. Nou. Nee. Het is een heel goed programma. Ik luister er heel vaak naar. Ja, ik zou zeggen, vraag. Rutte zijn... zit niet zo... Uh, er zijn kraten. ontzettend veel goede programma's. Een heleboel. Alleen maar. Ja. ja. Ik, ik ben zo'n groot fan van de muziekautomaat, maar dat mag ik zeker niet zeggen. Ja, maar ja. Van wie? MUZIEK Que digas y la je en de manier manier de hacerte comprender. je es que doet, en de en je Ya que estás en mi camino, me estorbas. De vuelta, madrugada. Casi todo lo que digas y la forma en que lo digas. Ik wil eigenlijk alleen maar dansen. <laughs> solo quiere bailar. Bailar, sorry. Concentric. Was dit? En nou. Ja. Uh, maar hij gaat wel alleen, hè, he? want het is solo, hè? Ja, hij gaat wel alleen, want het is solo. Dat ja, kijk maar, daar staat hij. Oh, je bent hem weer weggedoud. Ja. Weggedouwd? Ja, we, nou. voor mij. Na en wij. Ja. Oh, <laughs> bloemen. Tijd voor de Groentenman. Ja, ja, ja, ik vind het wel leuk, maar dan moet je me eigenlijk helemaal laten horen, kan dat? Uh, nee. Oh, nou dat is jammer. <laughs> <laughs> dat is duidelijk nou, lekker duidelijk, toch? <laughs> nou, ik heb uh, deze week uitgekozen een Witlof stampot Hou oh, jij ja, ervan, Witlof? Nee. Hou je er niet van? Nee hoor. Ook niet met Leidse kaas? Nee. Maar toch gaan we erin maken? Ja, ik vind het goed. Lekker pe. Als ik hem maar niet hoef te eten. Oké. Okay. Nou, ik heb, het, is, het is namelijk voor vier personen, dus je kan wel mee eten Ja, dat wil. kan, maar dat hoeft niet. Dat doe je niet. Hoeven niet. Okay. <lacht> ja, is, is toch een jammer, Want we zijn met z'n vieren, dus we ja, kunnen het wel ik maken. ik snap wat je zegt, maar hoeven niet. Hoeven niet. En we zijn met z'n drieën, Hans. Nee, zijn Jannie is altijd bij hem. Dus we zijn echt met z'n vieren. Ja, wij zijn altijd met z'n vieren. Nou, ik, ik, ga het even, <laughs> ik ga het even vertellen. Hoe, hoe heette jou vroeger jouw denkbeeldige vriendje dan? Mijne? Ja, de jouwe, ja. Mijn denkbeeldige vriendje? <laughs> Imaginary friend. Ik heb geen denkbeeldig vriendje. Nee, nou. Hoe kan ik, jij niet dan bij je zijn? Ik heb, wel een een ik heb wel een vriend, en die zit ook bij de radio... En dat is Bart van der Meer. Dat is een... ja, Wie dat is je Die ken ik al, al, geloof ik, 60 jaar of zo. <lacht> ga, maar, ga maar voorlezen handen. Ja, dat ga ik doen. We verteen. hebben een, een witlofstampot met Leidse kaas. En we hebben nodig voor vier personen. Anderhalve kilo kruimelige aardappelen. Een grote rode ui. 750 gram witlof. Twee grote appels. Twee eetlepels boter of margarine. Twee tot drie theelepels kerrypoeder, 300 gram Leidse kaas. Een oud... En daar staat er nog een stuk achter. Nou, we hebben het zeker over mij. 200 milliliter crème fraîche. Nou. Zout en peper. Stemput. Juist. En wat gaan we doen als voorbereiding? <lacht> ik moet even kijken wat ze doen. Misschien moet ik mond-en-mond -mond beademing doen hier. Echt, dat goed hoor. Oké, okay, voorbereiding. aardappelen schillen. Dat is logisch. In stukken snijden, logisch, wassen. Nee? En in 20 minuten met wat zout gaar koken de ui en snipperen, witlof schoonmaken en in ringetjes snijden, appels wassen, halveren, klokhuizen verwijderen en in plakjes snijden. Nou, dat hebben we het meest eigenlijk al gehad, dan gaan we het nog klaarmaken ook. En dat is boter verhitten en hier in de ui met de kerkpoeder drie minuten fruiten. Witlof en grootste deel van de aardappelplakjes in vijf minuten meebakken, kaas in blokjes snijden, aardappel afgieten en met de crème fraîche tot puree stampen groentemengsel en kaasblokjes erdoor scheppen... stampot op smaak brengen met zout en peper. En wat gaan we dan doen? We gooien alles door elkaar... en dan krijgen we garneren met achtergehouden appel. Ja, en Plakjes. dan flik je het weg, want niemand lust witlof. He? Ja, ik wel. Wij eten dat meestal... Ja, er zijn heel veel mensen die ja, het lekker vinden. Wij eten het ja. meestal maandags. Uh -huh. Wat het is dit deze stampot? Nee, witlof. Het is, he het is heel lekker en het is gezond ook. Je Alleen, leek. wij vinden wel dat de witlof veranderd is. Het is niet zo bitter meer. Nee, en de vroeger, moest je de, vroeger, vroeger moest je die dingen eruit. Mm -hmm. Nee, dat doen we niet meer. Dat, dat is helemaal niet nodig. Nee, niet meer. nee, dat is niet meer nodig. Maar dat is niet meer handig. Ja. Dat is niet meer. Nou. hoe gaat Ja, nou, we zijn Hoe gaat er... toen de koe nog kamme melk gaf? En dat Hoega. de reclame nog riep: Dat is logisch, hè? Die. Ja. Dat was toch het uh, dat meisje uit Zeeland? Ja, precies. Niet te duur hoor. Ja, die. Ja, die. <laughs> ja, die. <laughs> Dat ben ik, hè? Dat ben jij. Dat is voor mij om, ja. om, om nu al het toetje roepen. Ja, want vorige week mocht je het niet zeggen, hè? Nee. Toen was je boos geweest. Nee, nu kreeg ik het bijna weer niet. Weer niet? Nee, maar ik ga heel, heel even naar oma kijken en dan mag het wel. Oh. Ja. Oh, ja? Ja. Oh, wat ja. Leuk. ja? Wat leuk. Wat we gaan we eten? Aardbeidjes. Dan krijg ik. Lekker. Ja. Met ja. slagroom of zonder? Zonder. Doe je dan ook suiker overheen Dat doet ook maar voor mij. Oh, doet oma dat voor jou? Ja. Oh, wat lekker. Ja, ik moet oma, bij oma logeren. Oh, oh, ga je? Ja. oh, waar woont je oma? In een huis. Weet ik veel. Jongen, jongen. Mama brengt me altijd heen. Oh nee, ja. Ik weet nooit hoe die straat heet. Oh, oké. Okay. Maar oma was, wat ik net al zei, wel een beetje, beetje boos op mij. Waarom? Nou, ik zei gewoon over... Uh, toen ze tegen mij zei van... Oh, je moet je hand voor je mond doen als je gaat zitten gapen. Ja. En toen zei ik, nee, dat hoeft helemaal niet. Oh? Want bij mij laast het m'n gebiedje er niet uit. <totstuk> <totstuk> <totstuk> nou, dat vond oma niet leuk. Doei. Hans gewoon lekker doorzitten. Oh, ik, dus, vind nee. gezellig, oh, ik vind het zo gezellig. Ik heb nog een uh, soort van update van de, um, uh, van de A9. Dat was daar echt een puinhoop vandaag. Um, vanmiddag was uh, door een groot ongeval... Was een kettingbotsing uh, op de A9... vlak voor het zijkanaal C-richting Alkmaar was het afgesloten. En ze, vanaf het Rottenpoel was het dicht. Uh, en dan kreeg je update op up, update op update... Um, inmiddels um, uh, <laughs> wordt er zelfs tijdens een update gezegd... heb je even, we hopen het, want iedere route nu... van de A200 uh, bij de Ikea Haarlem richting de Velse Tunnel... zelfs daar staat de hele meuk al vast van de auto's die andersom moeten rijden. Uh, het is echt een, een, een zooitje. Uh, vanaf kwart over vier um, hadden ze goed en slecht nieuws. De A9 is vrijgegeven, maar het slechte nieuws was dat er toen nog... 8 kilometer file stond op de A9. En dankzij de uh, afsluiting staan alle wegen... rondom Haarlem, Velzen en Muiden echt helemaal vast. Uh, via de N208, hè, de, de, die overgaat naar de A208... vanaf de Kleverlaan, de ijsbaan... Uh, kan je uh, richting de Velzen Tunnel. Het is echt een rampplan. Het staat helemaal shocking klem vast. Ja. Uh, de A200, via de Polder naar de Vondelweg... tot aan het ziekenhuis in Haarlem-Noord. Compleet vast. De A200 Haarlem Centrum via de Amsterdamse vaart ja. Kruipen en stilstaan. Dat is echt de hele yeah. mooie, meuk staat vast in de nou Prettig pret, nou, weekend zou ik, ik zeggen. Ik hoop maar dat uh, alle inzittenden daar ja. die betrokken zijn bij het ongeluk. Uh, dat het allemaal een beetje meevalt. Ja. Ja, het is een chaos. Een, ja. een vreselijke ketting. Maar je had het over updates. Veel updates. Nou ja, continu uh, houden ze de mensen op de hoogte. lijkt Windows wel. Ja, zoiets. Ja. Maar alleen dit gaat iets sneller. Ja, ja, ja, want dat duurt niet ja. vast. Nee, dat gebeurt <laughs> wel eens. Ja. Bij, ja, nou, nee, bij is, Windows ja. eigenlijk altijd. Maar goed, maar goed, goed. Uh, sterkte als je die kan ja, op ja. ja. Dat is echt niet die grappig die stap, nu. Uh, nee, nee, nee. Ja, nee. succes. Ja, en geduld. <laughs> Moeilijk woord hè, dat. Ja, maar geduld. Ja, dat is mm het -hmm. niet. Maar ja. uh, we <laughs> proberen het een beetje makkelijker te maken voor degenen die moeten wachten. Maak It's a van Camilla Cabello. Ja, dat is niet. Dat verandert op de een of andere manier niet. Nee. Ik vind dat je dat mooi uitspreekt, weet je dat? Oh, man, dat is niet het enige mooie hij wat kan je kan dat. doen. Hoor. Hij zit erop. Hij ja. kan dat, hè? Ja. Wat goed, hè? Wat hij zegt. Zit erop. Mm -hmm. Ja. Oh. Maar ben je aan het kraken en het knisperen? Ja, sorry, ik kom adem in je het je uh, <laughs> De een moet je wat uitleggen over portretrecht <laughs> en de ander moet je wat uitleggen over een microfoon. <laughs> sorry. Jammer. Ja. Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it's still for long distance. You're looking for a little more consistency. But I when know. you stop looking, you're gonna... cfm Radio vanuit Zandvoort presenteert... Het strandweerbericht door Toet Kruijensteen. Door de zuidenwind blijft het in het oosten nog lang droog en is het pas vanavond kans op lichte sneeuwval. Hier sneeuwt het al een poosje en dan blijf je er ook eventjes liggen. De temperatuur is net even boven nul en het weekend zal het wisselend zijn. Gezondheid, Hans. Op zaterdag is het vrijwel overal droog. Op zondag vallen er winterse buien en de maxima zal liggen op zo'n 5 of 6 graden. Um, in het zuiden en het zuidwesten. Uh, valt er lichte sneeuw op dit moment? Vooral op de lokale wegen kan het hierdoor glad worden. In de loop van de avond trekt de sneeuw langzaam oostwaarts, maar dan neemt de intensiteit wel wat af. Geleidelijk gaat de sneeuw in het westen over in regen of natte sneeuw. In de loop van de avond en in de nacht kan het ook vooral op lokale wegen weer plaatselijk glad worden door bevriezing van natte weggedeelten. Dus uh, pas op als je er weg op moet. Het ritme van zand voor t -M, m What's the trick? I wish I knew I'm so done with thinking through All the things I could have been And I know you wanted to All it takes is that one look you do And I run right back to you You cross the line And it's time to say F-U What's the point in saying that When you know how I'll react You think you can just take it back But shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Guess I'm stuck with you, and that's that. 'Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better, If I don't know Volgens Daan, Ellen Walker en Consorte. Ja, een heleboel hè. Ja, dat, ik vind het mooi te, trouwens wat tegenwoordig dat al die artiesten samenwerken om ja, ja. nummers te maken. Nou, meer mensen moeten doen samenwerken. Samenwerken. <laughs> nou ja, Kunnen kun we niet gewoon samen bier drinken dan? Dat kan, ja, kan ook. Mag je ook. kan ook samen bedenken waar je woont als je uit Pieperduin komt. Uit wie? Uit wie? <laughs> Pieperduin. Kijk, dat bedoel ik. Ik vind het zo leuk. Ik had een artikeltje gevonden over de plaatsnamen... hoe ze heten tijdens het carnaval. Ah, zo. Als je in Pieperduin woont, woon je in Castricum. Oh? Ja. En hoe heten die hier? De scharkoppen, zeker, of niet? Nou, ze staan nog niet officieel in het lijstje. Uh, het het dorp. Dat ja. is wat ik eigenlijk altijd mee heb gekregen... dat ja. het hier zo genoemd werd, maar... Goed, uh, ik ben geen officieel uh, uh, statement daarin, dus uh, oh. uh, geen idee. Maar je komt wel als antwoord. Ja, dat wel. Maar ja, goed, uh, niet alles wat ik ooit heb gehoord is ook meteen waarheid nee, aan hand. Waar ben jij eigenlijk geboren, Hans? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ja in, in in de, ja, in Haarlem. In Haarlem. In een mug. Een mug. En, um, Kijk, uh, Haarlem staat er ook op, dat heet Muggendonk. Kijk, dat bedoel ik, ja. zie je het. Ja, en mee, Hoofddorp, wist je dat? Nee. Ja. Meer Bonkendorp. Kijk, dat bedoel ik. Meer bonkendorp. Ja, echt Daar wordt weer gebonkt. Dat klinkt als een uitnodiging. Ja. Ik verzin het niet. Nou, toch, hè? Het staat er echt. Nee, uh, Gorteldonk, Wallegat, Rodeldonk... <laughs> Boemeldam, <laughs> Muggenburg... Zo. Botstede, Kluivenburg... Klui Kluivenburg. <laughs> en Tobbegat in Weesp. Ja, ja. Helemaal leuk. Er, er staan echt hele grappige dingen tussen. Ik, ja. ik las daar op uh, een verhaaltje... volgens mij op NOS... dat je kan zien aan de kledij... Um, wat voor een type carnaval er wordt gevierd? Zoals? Um, in een boerenkiel. Uh -huh. Of uh, helemaal verkleed. Het ene is dat uh, er komt uit Keulen. En daar wordt de spot gedreven met uh, de keizer. Uh -huh. ja. Er was iemand los om voorop te lopen uh, verkleed als keizer. En dan gek te doen. Uh, en het andere is het meer het Burgondische uh, carnaval. Daar wordt een beetje de draag gestoken met uh, de kerk en de paus. Ja. En die worden dan na de... de uitbundigere kledij. Ja. Maar je kan dus zien aan de kledingvoorschriften... Uh, wie waar vandaan komt. Oh, nou, voor leuk. ons was ja. het eigenlijk vooral ernstig makkelijk. Als je er niks wist wat je aan moest trekken... dan pakte je gewoon de boerenkiel van het jaar ervoor. Ja. En dan ja. was je klaar. Ja. Dat zat er bij ons een je, beetje heb achter. Jij, heb jij, jij ook carnaval gevierd? <laughs> ja. In de, echt, ja? Ja, ja. ja maar dan, een, een meisje dan, al. Een dansmarieke zeker? Nee, niet? nee, wat ik hier heel leuk vond... we, we gingen als... Uh, althans ik in ieder geval... als kleine meid gingen we mee met de, de zaterdagse optocht. ja. En dat was dan om twaalf uur, dwars door het dorp heen. En dan mocht Iedereen stond dan ook langs de route te kijken... lekker ze uit te delen, drinken, eten, snoepen. En dan eindigde je met z'n allen in het Dolfinarium hier, Ja. Dolfirama... En daar mocht je dan, als je het beste of het leukste of het origineelste verkleed was... Ja. mocht je met het bootje mee, waardoor de dolfijn werd voortgetrokken. Oh, wat leuk. Dus nou, dat deed je echt wel je best. Ja, dat kan ik me Ik heb al een paar keer zwaar voor ook ja. gelopen. Ja. ja? En ja. ook in het bootje gezeten? Dat het is nooit echt gelukt. Ja, daar was je echt super trots op. Niet, luisteren, niet gegeven... luisteren wat hij zegt. Nee, de... nee. Nee, ik door. luister wel. Als ja. je reageert nou alleen. Kup, is ook niet leuk. Het is niet leuk als ik dat doe. Dat oh, vind ik ja, niet erg. Goed. Maak je verhalen. Ja, het was echt enorm een uh, uh, uh, happening ja. hier. Ja, ja leuk? Ja. ja, je kan je dat eigenlijk bij die stijve zandwoorden niet zo goed voorstellen. Want het, het, laten we toch heel eerlijk zijn, het carnaval dat zit toch eigenlijk in Limburg en Brabant. Ja, maakt toch heel snel vrienden, hè? is uh, het niet? Nee, maar dat is, dat is toch zo? Nee, is nee, niet nee zo? dat is niet zo. Nee? Nee. Als je kijkt naar een bruiloft, dat wordt hier enorm uitbundig gevierd. Hmm. Ik heb een aantal bruiloften meegemaakt. Waaronder in Limburg. Ja. Zo de knetten worden stel zijn dat. Ja. zijn ja, net een. Oh, dat, dat is was het, echt heel erg. Dat is hetzelfde. De Friesen worden altijd door heel stijf uitgemaakt. Je moet eens kijken als de Elfstedentocht... Ja, dat is, is wel, een wel een jaren geleden. Dat is één groot feest. Ja, maar hey, als de Elfstedentocht er is, dan uh, zit er geen Vries meer in Friesland hè? <laughs> die, vertrekken. die vertrekken allemaal omdat al die uh, <laughs> ja. machtketen van over de duik. Ja, het dat, gaan is, dat is nee, dat okay, is oké, maar uh, het, het is een ontzettend stigma, maar ja. dat, dat valt enorm mee. Nee, dat is ook zo. Ja. Jongens, tijd voor muziek. Ja. <muches> Feel it still, Portugal, de man. Ja. Ja, jullie zijn, zitten te kijken van, huh? wat? Ja, ja, we kijken wanneer we mogen invallen en wanneer we mogen starten invallen. met de uitleg jullie van de nieuwe hier. Wat moet je nou invallen? Nou ja, in jouw uh, gesprek. In mijn gesprek? Ja, ja dan dan kunnen wij uh, invallen. Oh nee hoor, jullie mogen altijd... Uh, en en, en Toetheb nee, heel, va heel vaak invallen. En dat zijn goede <laughs> invallen. Ja. Nou, dankjewel. Hij heeft ja, ook vaak uh, uitvallen. Ja, ook nog. Maar daar hebben jullie geen last van, daar heb ik alleen maar last van. Ben je klaar, schat? Ik begin het. Oh my god, <laughs> dat wordt nog een hele lange avond. Ja, dat denk ik, ook. Dat denk ik nee, ook. Ik Ik wil heel graag wat uitleggen over het nieuwe item, als dat al mag. Ja, doe maar. Um, het verzoek, uh, de, de verzoeken, ik had er deze week geen eentje binnen. Dus ik dacht, nou, dat moet toch even wat anders bedenken. Um, en toen dachten we van, het is misschien zelfs veel leuker om dat sowieso dan maar om te gaan ruilen. Want het nieuwe ja. item um, heeft te maken met, um, ja, de een noemt het een fout nummer. De ander noemt het een um, guilty, uh, pleasure. guilty pleasure. Een wat? Guilty pleasure. Zo van, je moet je schuldig voelen als oh, je zo. daarvan gaat zitten genieten. Oh ja. Dus uh, um, uh, stiekem leuke nummers, maar waar je, je eigenlijk voor schaamt... als je zegt, nou, dat is toch een leuk nummer. Maar dat is ook een heel fout nummer wat ik zie staan. Ja, aan, precies. Hoor. Ik heb ook echt begonnen. De aftrap is ook echt met een vreselijk fout nummer. Maar goed, ik heb er ook even wat achtergrondinformatie bij natuurlijk. Het is um, uh, een, een, van een Nederlands zangduo. Het bestaat uit twee nichtjes. En in de jaren tachtig hebben ze met twee... Met verschijnselen twee keer een hit gescoord... met het liedje... Ik lig op mijn kussen stil te dromen. En niet die ranzige tekst Hans... die jij meteen erin de, in gooide. Nee, Happy uh, Posma... werd op 16-jarige leeftijd zangeres... van het trio De Wikko's. En later is ze met haar nichtje... Uh, dat moet ik even zoeken. hebeltje. Ja, ik kan er niks aan doen. Dat is ook al fout. <laughs> ja, nou, de, en die, zij werd ook happy genoemd. Hepi postma en hepi himstra. Nou, één keer raden waar ze hepi no, nee. zijn. Dat hoef je niet te vragen, nee. Ja, dat is wel duidelijk. Ja. hoor. Ja, hoor. We hebben ja. die vriezen <laughs> Weet je, dat, volgens mij heb ik ze nog even een keer op de televisie gezien. Eh. Uh, uh, er was toen een televisie, gingen ze terug in de tijd, 70 jaren en yeah. zo. Daar zat zij ook ze in. Ze, ze, moesten ja, ze jaar terug in de, de tijd? Moesten... Nou ja, eind zeg jaren, de jaren de 70, tijd. ik ga gewoon even door. Eind jaren 70 hebben de nichtjes heepje en heepje opgericht... En dan snel scoorden ze de grote hit. Ik lig om mijn kussen stil te dromen. En dat was een cover van Hank Locklin's Send me the pillow that you dream on. Send me the pillow that you dream on. Ja, precies. Kijk, en nou we dat... we janken, Weet je dat? Ja, hier? nou die. <laughs> dus in 81 scoorden Deur nog een paar hitjes. En in 83 gingen ze uit elkaar. Omdat Hepi, Hiemstra de eigen carrière wilde beginnen. Goed, ze hebben in 89 nog een comeback gedaan. hebben ze nog een... Uh, een, een, een of andere um... disco versie. Ja, di ja uh, disco versie. Um... Ja, ja. Nou. Wacht even schat. Hij had hem weer dicht. Als je, als je... Ik ben weer verdwenen. Ja, ja, ja als Je ben hart ik een weer... beetje op het minkpaneel, Ramon. Ja. Dan... ja. Is het echt zo? Ja. Nee, oh. ik lul maar wat. Ja. ja maar goed. Ja, ja. Um... Inderdaad. Happy en happy. We, we, we noemen het nummer, um, uh, het item, een bezopen nummer. Ja. Uh, omdat als je heel erg bezopen bent, dan vind je dit waarschijnlijk ineens wel weer een heel leuk nummer. Ja. En het is gewoon een belachelijk nummer, dus een bezopen ja. nummer. Dus, we uh, gaan hem draaien en zijn we er maar vanaf, Precies. Happy en ja. happy En we gaan mee lallen met z'n allen. is moeilijk. I'll oh. Je kan ja. zeggen wat je wil. Maar goed, het ja. eerste persoon de van deze week. Dus uh, ja. volgende week volgende. die oude. Huh? <laughs> Weer We gewoon kussen. Oh, sorry. Stil te dromen. Ja, precies. Ja, denk erom, hè? Ja, ja, ja. ja. Ik hou Leuk het netjes. hè, Hans. <laughs> ja, ik hou het netjes. Ik denk Vandaag. dat wij uh, uh, dromen zeggen. <laughs> Ja. En iedereen die luistert dan. ze wordt lastig, ja. hè? Ja, ja precies. Goed. Hans, ja. heb jij nog wat nuttigs? Nou ja, we, we kunnen ook biljarten. <laughs> dan kan je ook dit lief. Nee, dat wel, hebben we ja, gezegd. We ik nee. kan niet biljarten. Hans, uh, hij kan echt niet biljarten. Nee, dat zijn die al. Nee. Oh. Nou, maar de mensen kunnen eventueel wel biljarten. Degene die zich vervelen. Als ze die kunnen... willen, zouden ze het kunnen. Zou maar. Zouden ja. ze zomaar kunnen. En naast deze ruimte van de bibliotheek staat een biljart. En vanaf. 8 februari. Dat is gisteren? Dat was gisteren. Mm -hmm. Is iedereen hier van harte welkom om onder leiding van Pluspunt een biljartje te leggen. Elke donderdag en vrijdag A, ochtend van 9 tot half 11 en van half 11 tot 12. De kosten zijn 3 euro per persoon, inclusief een kopje koffie of thee. Loop gewoon eens binnen en deze ochtend of reserveer de tafel via Hans-Ruurda, e-mail, at pluspuntzandvoort.nl Een nou, uh, biljartje ik denk, ik denk, leggen? Uh, ja, zo heet dat. Maar oh, ik denk, kaartje leggen ken ik. Maar uh, uh, het, het klinkt alsof ja. je het ding zelf op moet bouwen. is niet? <laughs> ja, dan ben <laughs> je er wel even vooruit trekken. Ja, ja, nee, nee, ik, denk, ik denk als ik zou gaan... dat ze meteen het laken kunnen vervangen. <laughs> ze verstoppen de keuze. Ja, dat zou zo maar kunnen. Yeah, ja, die kans is zo. heel groot. Waar verstoppen ze het niet dan? Nee, dat wil ik helemaal niet weten. Leer het miljard. het... <laughs> We hem al stiekem net een held, maar een beetje? Call me baby. At you, baby, but you We hadden het net even over een liedje wat wij zo meteen gaan zingen op het koor. Ja. Nee, dit is niet deze. Showtime. Showtime? Wat ga je laten showen, wat ga je showen Hans? Ja. Wat ga je? Ik ga showen. Wacht even mop. want je bent, je bent er weer niet. Ben ik er weer niet? Jawel, nu ja, ben ik ja. er weer. Ja. Ja, als Hans Wa gaat showen ga ik weg hoor. Waarom? Ja, dat vertrouw ik niks. Wat ga jij showen? Ja, dat, dat moet je ook eerst vragen voordat ja, je dat... Nee, het maakt niet de... uit als je het eerst maar van tevoren... Kijk, mijn nieuwe trui bijvoorbeeld, of mijn nieuwe jas. Of... Ja, maar de manier waarop je dan gaat lopen als een volleerd man een kind. Kijk, dat yeah. snuffert. <laughs> Oeh, dat is eng hoor. Nee hoor, ik ben niet eng. Ja, nou, als je, zo, dat, als je nee, dat doet Ik ben wel. niet eng. Zullen, zullen we daar nog even een half uurtje over door nee, discussiëren? Niet terwijl we oh. oh. nee, het niet nummer niet. gaan draaien wat we zo meteen gaan installeren. Nee, nog iets vertellen. Wat wilde je vertellen dan? Nee, ik ga niks vertellen. Ik ga mijn lezer lezen laten horen. Straks. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. Off of my city, off of my home.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 So don't stop that. stop the feeling, Justin Timberlake. Ben ik, je bent weer weg, schat. weet een gezellig nummer. Ja, daar ben je weer, hè? Ja, ben ik weer. Ik, moet geloof ik, ik heb niet? gewoon het heen en weer. Ik kan het heen en weer krijgen van jou, zeg <laughs> Dat is het. Ja, doe uh, je, ben, je bent niet de enige, hoor. Ro, ro, ah. do, uh, doe jij het nou bewust? Of is dat uh, de mengtafel die je doet? Ja. ja, ik doe het bewust met de mengtafel. <laughs> <laughs> en? Ja. Heb jij nog wat? Nee, jij zou iets gaan doen, voorlezen. Ja, maar we hebben niet veel ja, tijd maar. meer, denk ik. We hebben, ja, we hebben nog wat tijd voor jou. We wel zegt tijd. ja, maar is hetzelfde. Van ja. Je liegt dat je barstkring. Oh. Wist je dat? <laughs> Daar komt het op neer. Ja. Maar goed, vertel. In, in Aalsmeer, de bakermat van het Nederlandse sierteelt... komt een nieuw museum. Het Flower Art Museum. Waar de bloem centraal zou komen staan. Als voorproefje na het museum... wordt een tweetal exposities georganiseerd met... Kunst geïnspireerd door bloemen en planten. De Zandvoortse kunstenaar... daar, daar komt het, Zandvoortse kunstenaar en kuil... toont tot 25 maart haar mooie glaskunstwerken... No en ze nodigt iedereen dan ook uit voor een bezoekje. Dat is veel, iedereen. Ja, nou, iedereen. Oeh, Zo nodigt, wel terug. Ze nodigt iedereen uit voor een bezoekje. Het adres van het toekomstige museum is... Kudelstaartseweg, ja, nummer 1 als meer en daar staat er nou achter tegenover de watertoren. Ja, dat kan ik ja. iets makkelijker vinden. Ja. De Dolstraatseweg is nogal lang volgens mij. Nou, dat maakt ook niet uit. Je hebt toch een tom tom ja. tom tom niet iedereen hoor. Hans. Een tom tom tom tom. Niet iedereen gewoon. Google Maps is veel makkelijker hoor. Ja. Ja. Tom Inlacht tom, tom. Weer achter. Heb je geen tom tom tom? Nee, ik heb Google Maps. Dat zeg ik net. Oh. Tom. tom, tom <laughs> Hans. Ik, ik, ik, Hans. Ik heb tom tom tom. Hans. Ik heb tom tom. tom. Hans. Gewoon dolpraten, Tom tom tom. Ja. ja. to stay Mijn we zijn er doorheen. Ja, ja. het lijkt net of het snel gaat. Ja. Oh, ja. wacht, wacht. Zeg, Dit. Yes. Ja, ben ik weer. Ik ja. vind het altijd zo'n leuk nummer, dit. Ja, dat is een gezellig. Er wordt er een beetje leuk van en uh, gezellig mooi ervan. Ja. worden we happy ja. van. Ja, ik word ja. hartstikke ook happy. Happy days. Geeft ook niet voor happy days. Ja, precies. Oh, happy days. <laughs> Tjonge, ja. jonge, wat een happy idee. weer rond. Hè. Zullen ja. we, er, voordat we eruit gedonderd worden... met al gewoon de, iedereen even een goed weekend En Een heel goed weekend. En uh, ik hoop dat de sneeuw meevalt. Want dat is wel belangrijk voor een hele hoop mensen. Maak we me vooral een warm en gezellige week. Nou, ja, we dat je <lacht> ons volgende week weer. En wij zijn de donderdag weer. Ja. En, en, en ik sta. De sneeuw valt niet mee, die valt gewoon naar beneden. Wat ah, tegen ook? Ja. Jo, jo, jo, jo, jo. Eh, goed weekend. Fijn weekend. Jo, doei. Ja.